Thank <laughs> you. Pio, zie die schiele gas, een lauwe man die erbij past, wij zijn bij dat hij er is, wij geven wij nog iemand een diss, hij wil een grote hit als het lukt is, een lauwe shit, hij zal maar blijven klappen, hij is lang zo handig aan rappen, hij stilt die schouw, dan krijgt hij niet cadeau, hij moet daarvoor werken, hij is onze volgende meggen, heeft hij slow move snap, vaster maar want rappen kan hij wel. De man die ermee kwam was Pio, dit beat mee, na Pio heeft deze beat verzonnen, niemand anders heeft hem. Jeroe hebben wij hard nodig, anders zijn wij overboord. Hij staat daar achter en nu te draaien, hij loopt iedereen te naaien. Deze plaat staat op refeet, daarom hoor je steeds dezelfde beat. Hij oefent altijd de hele hoop, daarom klinkt die nummer doop. Yo Piero, show your love style, dan hoor je zie je wel. De GJ doet zijn ding. Er is een nieuwe groep ontstaan, de heb ik zijn zin wij zijn nu aan het zet. En deze beat is zo weg, maar we willen niet horen. Dit muziek is die je moet horen, misschien zal hij het niet kennen. We zijn eraan moeten wennen, Ben je stomme of je ziet die snel, Pass er maar want rappen kunnen we wel. Yo, kijk die lauwe kiel, hij vond zichzelf wel chill, dat vonden wij dood, hij krijgt van onze vrije loop. Hij helpt ons met adviseren, van hem kunnen we wel veel leren, zelf weten we niet zoveel, daarom is hij de juiste kiel. Hij is tegen de woede wind vindt niet erg dat hij niets verdient, hij is tevreden gat. Er is dus niemand die bij ons past rappen doet hij niet, maar zorg samen met Pierre voor die beat. Kijk die kleinste van ons twee, hij rap met allerbeste mee. Hij luistert graag naar hem en hem, hij dacht ik weer voor zoals hem. Hij bedenkt nu wat shit, hij is nu op weg naar zijn eerste hit. Als hij niet die de beste is, geven wij hem zo die dies. Hij loopt een grote hit, maar ik vind dit bullshit. Hij kan beter in, anders is hij gelijk al beginnen. Hij heeft grote rappers nog een kans, maar met die mijnen maakt hij schaam. Ook al staat hij er goed op, dan is hij geen king of people. Samen staan we sterk, hij we van ons rappen ons werk.